Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een paar grote landen hebben Joe Biden nog niet gefeliciteerd. De kerstverse winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen... kreeg al flink wat felicitaties van de Duitse bondskanselier Merkel... de Britse premier Johnson en onze eigen premier Rutte bijvoorbeeld... Ook de premier van Israël heeft gereageerd, vertelt correspondent Thies Brok. Hij omschreef Biden als iemand die hij al bijna 40 jaar persoonlijk goed kent. Hij had het over een warme relatie die hij heeft met Biden. En omschreef hem ook als een vriend van Israël. Tegelijkertijd stuurde hij ook een tweet aan het adres van Donald Trump... om hem te bedanken voor de afgelopen vier jaar. Volgens hem is de relatie tussen Israël en Amerika dankzij Trump beter dan ooit... omdat Trump vorig jaar Jeruzalem erkende als de hoofdstad van Israël... Er zijn dus ook nog steeds belangrijke wereldleiders die nog niets van zich hebben laten horen. Dat zijn vooral bondgenoten van Trump, onder meer de presidenten van Rusland, Brazilië en China. Er is ook een nieuwe vice-president in de VS. Please welcome the vice-president-elect of the United States of America. Kamala Harris was de running mate van Biden en wordt nu als eerste vrouw ooit in de VS vicepresident. Ook is ze de eerste zwarte vicepresident en de eerste vicepresident van Aziatische afkomst. In haar speech erkende ze hoe belangrijk dat is. To the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition lead with conviction and see yourselves in a way that others may not simply because they've never seen it before but know that we will applaud you every step of the way en Guus Mewis is de dol op duizend kleine stukjes en jij misschien ook wel sinds corona puzzelen. Maar er is nu paniek in puzzelland, want de voorraden raken op, zeggen spellemakers Ravensburger en Jumbo. Spelletjes, winkel, winkels en puzzelwebshops hebben dit jaar soms al zes keer zoveel dozen met verknipte afbeeldingen die je weer in elkaar moet leggen verkocht als normaal. Ook puzzels met minder kleine stukjes zijn populair om op te sturen naar opa en oma in het verpleeghuis bijvoorbeeld.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 In ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. The be That's right. When you touch my body and you say my name, giving me what I need. Every minute, so solo it like you're in my bed. Every hour, give you power. I'm losing my headset. 24-7, got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. 24-7, got you on my mind.